10 uur. Dit is door Almeegens met het NOS-journaal. In een internationaal onderzoek naar zwartsparen zijn in Nederland twee mensen aangehouden. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze veel geld buiten het zicht van de autoriteiten hebben gestald bij een Zwitserse bank. Behalve in Nederland zijn ook in Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk invallen gedaan. Bij de Zwitserse bank is de administratie in beslag genomen. In Nederland is beslag gelegd op bankrekeningen, onroerend goed, tientallen schilderijen, juwelen en een goudstaaf.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 Zegveld wil het niet op rechtszaken laten aankomen, maar hoopt dat het Rijk een financiële regeling instelt voor de inmiddels bejaarde nabestaanden. Voor weduwe die kunnen bewijzen dat hun man door Nederlandse militairen werd geëxecuteerd, bestaat zo'n regeling al. De politie heeft twee mensen aangehouden in verband met een gewapende woningoverval in Arnhem gisteren. Daarbij vielen doden. Het is volgens Omroep Gelderland nog onduidelijk of dat de overvaller is. Gisteravond belde een pizzakurier aan bij een huis waar net iemand was beroofd.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 Goedemorgen, fijn dat u er allemaal weer bent. Dit is de Watertoren Sport met vandaag een heel bijzondere gast, namelijk uh, Erik van Westerlo, een collega van ons. Hij werkt voor uh, 105 in Haarlem. Hij is journalist. Hij is ook de man die uh, op zondag of op zaterdag bij HFC de wedstrijd regelt. En de outkeeper van het eerste van HFC. En dat is natuurlijk uh, niet, niet zomaar niks. Uh, Erik, welkom. Nou, jij zegt het ja, <laughs> dankjewel. Je bovendien, ja, bovendien was je directeur van het Openluchttheater theater Caprera. Dus heel veel mensen moeten jou kennen. Nou, valt wel mee. Ik blijf heel graag op de achtergrond. Ja, dat is dus waar. Er zit meer in de organisatie en verder, ja. Je komt op een dag dat er hier van alles en nog wat aan de hand is. Want zoals de luisteraar in de gaten heeft... is Ron Pereboom voller niet aan de microfoon. Want die doet vandaag de techniek. Dat heeft te maken met het feit dat Charles, onze trouwe technicus... naar het ziekenhuis is. En Jos alles heeft voorbereid om ook de... de, de, de Techniek te doen, maar je, ja, zit, je kan... zit nu achter de microfoon. Ah, ik ik, ik, ik heb uh... uh... het heel graag in jouw ogen. Ja. Wat is de Ron? Wat is de Sorry? Uh... Ik had je microfoon Oké, okay, nou dan. Uh, ik zeg alleen van ik uh, ga het straks even van Ron overnemen. Ron is een uitstekende presentator. Ah. Ik kan het allemaal vele malen beter dan ik. Techniek, daar ben ik een absolute ster in. Dat, is, uh, dat zult u straks ongetwijfeld merken. Dat is, maar we gaan toch proberen er iets geweldigs van te maken. Maar je maken. gaat in ieder geval ook vandaag in de uitzending weer met Brian Toek praten over het Engelse voetbal. Ja, dat is dus wel de bedoeling. Maar ja. dat wordt in het tweede of in het derde uur. Oké, okay, we hebben tijd. vandaag de muziek van onze gast Erik van Westerlo. Er komen nog veel meer gasten trouwens in de latere uren. Want we gaan tot één uur door. Maar ja, Erik heeft dus een wat merkwaardige muziekkeus. Ik ben benieuwd wat Ron als eerste heeft klaargezet. Maar laat me horen, Ron. Mm -hmm. This is Carl Perkins bright. at Blue Moon of Kentucky. Moon, keep on shining bright, she gonna bring me back, come on, baby, tonight, Blue Moon, keep shining bright. I say Blue Moon, to on on moon, blue. Say blue moon of Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. I say Blue Moon, up Kentucky, they keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on one more night on shining Shine on the one that's gonna let me blue i said blue moon i'll keep on shining side on the one that's gonna Platenlijst van onze gast van vandaag, Erik van Westerlo. Ja, ik had een uh, klein foutje oh. gemaakt. Uh, um, um. Ik wilde Carl Perkins opzoeken... maar die kwam ik zo snel niet tegen op Spotify. Dus, uh, maar het werd het... Elvis Presley. Ja, dat uh, hebben de Het, het, het leek er een klein beetje op. Maar Perkins <laughs> is vele malen beter. Zeker met dit nummer. Ik ga het nog goed maken met je. Ik ga straks even zoeken voor je, Erik. Dank je wel. Okay. Erik, je hebt nogal een hoop gedaan. Ik was aan het bellen met André Jansen... onze man van WAF en het wielrennen... maar de lijn werd weer verbroken... Ze betalen hier nooit de rekening, joh, dat is het probleem. Nee. Je hebt een ongelooflijk leven achter de rug. Je bent van 1948, dus je bent zo'n uh, 69 jaar. Nou, dat word ik in september, ja. Nou, maar je hebt van alles en nog wat gedaan: oh, ja. assistent manager van een hotel in Italië, importeur rover automobielen. Martin R. Holland, 32 jaar. Het is echt onvoorstelbaar wat je allemaal gedaan hebt. Nou, valt zo mee hoor. Maar zeker met de eerste jaren, vanaf mijn dertiende... ben ik begonnen bij een, een fiets, fietsenhersteller... op de Binnenweg in Heemstede. Ja. En daar heb ik het vak geleerd spaken. En, nou, ik zou het nou nu niet meer kunnen hoor. En je begon met bandjes plakken. En, nou, steeds meer. Elke zaterdag uh, of in de vakantie, dan uh, was ik daar bezig. Wat je ook deed in die vakanties... was lichttechnicus bij Holiday On Ice. Ja, ja, ja. als er in de buurt een circus of, een, uh, of iets als Holiday On Ice kwam... Of een kermis, dan was ik als de kippen bij om te vragen of ze wat voor mij te doen hadden. Uh, meestal kreeg ik er ook iets voor betaald, niet veel, uh -huh. een tientje of zo voor een week. En uh -huh. bij Holiday on Ice uh, hielp ik het licht aanleggen. En toen zochten ze lichttechnici voor in tijdens de voorstelling. Uh, met een grote lamp, en daar zaten kousjes in die brandden. En dan zat er een Duitse meneer die zat in een wagen en die schreeuwde dan: gelp. Blauw, groen. En dan moest je steeds een ander filter moest je voorzetten. Dan zat je dus met een koptelefoon op je hoofd. En ze nu dan, patch, dan, dan, dan ging het kaarsje stuk, dat kousje. En dan mm -hmm. moest je met een werkhandschoen, gloeiend heet, moest je dat verwisselen. En dat heb ik uh, gedaan uh, in Haarlem. En dan uh, ben ik meegeweest naar Leiden. En. Uh, en Den Haag, en dan deed ik alle voorstellingen. Toen leuk. Was ik 16 of zo, 15. En dat was ook het begin van jouw carrière als man achter de schermen bij de musicals van HFC? Uh, ja, het heeft er altijd een beetje ingezeten. Ja. Maar ja, liefde op de achtergrond. Ik, ik ga niet op het podium. Nee, nee, maar goed, al die dingen die je daar doet, dat is ook onvoorstelbaar. Ik heb een aantal musicals meegedaan. En wat jij daarvoor werk verzet, het is ongekend, man. Ja, maar dat is leuk. Dat plannen en, en ritselen, vragen. Ja, ja. Is er alweer uh, voorbereiding voor de volgende? Ja, heel, heel, heel, heel zachtjes uh, hebben we al wat gesprekken gehad. Maar ik vraag me af of we het nog in deze vorm moeten doen. En het was een idee dan nog steeds om het hier in Zandvoort in een strandpaviljoen uh, te doen... Met misschien wat naar buiten een stukje tent aan te bouwen. En het een keer hier te doen. Maar de Schouwburg wordt wel heel erg duur. Erik, ja. Is, ja, het is te kostbaar geworden. Hè? Dat het is het te het. kostbaar geworden, ja. Maar er komt, er komt dus ook gewoon te weinig publiek op af. Hè? Te weinig HFC'ers, of niet? Nou, de laatste keer zaten we toch uh, nou, tegen, een, tegen een duizend vol. man aan. Ja, Eén keer vol en één keer... Ja, wat minder. En een speciale ja. matinee voor de jeugd. Die kleintjes die, die kwamen toch ook wel redelijk. dat er 300 waren met ouders en grootouders. Ja. We zijn bijna 140 jaar. Ja, groot feest. En dan gaan we naar Zandvoort, naar het strand. Ik vind het nou, een dan. fantastisch idee, Ron. Ja, nee, dat zou uh, geweldig zijn natuurlijk als we ja. nog eens wat kunnen doen. Kijk, het, het was, ik heb meegespeeld, hè, niet dat weet je. Ja, maar, dat kun je uh, we wel zeggen, ja. <laughs> De laatste keer uh, was, een, uh, was een grappige rol ook, inderdaad. Ja. Uh, als een uh, gespuis... Uh, maar in ieder geval, uh, ja, het was natuurlijk. Uh, wat het bijzonder maakte, was dat je daar in die stad Schouwburg stond. Hè, waar normaliter, uh, ik bedoel, ik ben gisteravond nog bij een geweldige voorstelling daar dat geweest. Ik, ja, dat van wereldbend. Uh, uh, nou, echt, als je de kans krijgt, hun voorstelling heet Slapstick. Ja. Je moet hem gaan zien. Het is ongelooflijk wat die mannen kunnen. Het zijn vijf mannen die elk instrument kunnen spelen wat je ze voorzet. Dus uh, op het ene moment speelt er één viool. Maar net zo makkelijk daarna trombonen en net zo makkelijk daarna drums. Het is ongelooflijk. Daar hebben ze een waanzinnige voorstelling zonder tekst van gemaakt. Met alleen maar muziek. En mooi. Het is heel geestig. En een aanrader. Wereldband met de voorstelling slapstick. Maar Wat die staan partij? dan in die stad Schouwburg. Ja, en daar ja. heb ik dan zelf ook gestaan. En dat is, maakt het heel bijzonder. Dat is altijd heel leuk geweest. Ja, het is heel erg mooi. Het is natuurlijk een prachtig theater. Mooi verbouwd. Prima techniek. Alles perfect voor elkaar. Ja, maar het is te en, duur. Het is veel te duur. Ja. ja. Uh, wat wil jij? Ga je nog even André bellen? proberen? Ja, dat ga ik proberen. Als jij okay. nog een lekker. Uh... Ja, nou, ik probeer weer. Uh, uh, jij hebt leuke nummers opgegeven. Maar die uh, staan dus niet in Spotify. Ja, want denkt... Robert Long, dat is ook weer jammer. Die. Uh, het einde van de krullentijd wilde jij. Ja. Nou ja, die komt niet op Spotify voor. Dus ik heb een andere Robert Long dan maar even voor. Nou, ja, zolang het maar Robert Long is, toch? Nou, nee. Specifiek dit nummer. Ik, ja, voor je eigen krullen bedoel je. Ja, ja, ja, ja. Komt er leuke nummers Morgen vloog.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 Moeder, is Hij kan niet mij. Dit is de watertoren. Sport. We hebben als gast Erik van Westerlo. Erik, hou jij van wielrennen? Ja, vind ik een leuke, leuke sport. Zeker de, de, de grote rondes. En uh, ja, dadelijk krijg je weer uh, luikpasten en luik, dat soort dingen. Of is die, die is net geweest geloof ik? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Morgen is Vlaanderen. Morgen is de Ronde van Vlaanderen. De koning der... Uh, en de omloop van het volk. Wat hebben we ja, ja, meer ja, al allemaal? Hier, ja, die denk. is wel geweest. Nou, we ja. hebben één man die weet daar alles van. Dat is de man van WAF, André Jansen. Die zit in het verre Veendam. We ja. hebben hier op het ogenblik geen zon. Maar ik weet niet hoe het in Veendam is, uh, André. Nou, de zon kwam vanmorgen rood op en het is uh, een australend nou, weer, mag ik wel zeggen. En uh, ja, ik denk dat uh, uh, de strandexploitanten er heel hoers op zijn. <laughs> maar Veendam, we hebben natuurlijk ook een prachtig strand hier, het uh, Borgerswolder Strand. Hè? Ja, ja, ja, ja. Bij, de, bij de zandwinning worden de meren steeds dieper en het is stralend mooi. Je kunt namelijk rechtstreeks vanaf het, zand, vanaf het strand in twee meter diep water duiken. Wow. het is brandschoon. Ja, wat het is leuk. echt een paradijsje hier in Veendam. Maar goed, hier is het dus uh, zwaar bewolkt... en dat is denk ik toch het teken dat het weer een beetje gaat veranderen. Ja, nou, het zal wel. Ja, het nee, zal wel. Jij zit, zit in de zon. Hè? Een beetje We egoïstisch. Ik ben hier gewoond en dan had je van oktober tot mei één soort weer. En dat was ijskoud. En dan was het de volgende dag 35 graden... en dat bleef het dan weer tot oktober. Nou ja, dat is een ander leven, hè? Dat mm. je er ook doodziek van. Ik stel Ik voor de weermannetjes dat we, dat we jullie weerberichten achterwege laten. Ja, want morgen, de <laughs> ah. morgen is het de dag. De dag. Nee, of, nee, morgen niet, overmorgen. Nou ja, overmorgen. Of morgen je, je gaat de mee de naar je schoonmoeder, of je gaat je hond uitlaten... of het schuurtje nog opruimen, of je wilt mee naar de meubelboulevard... of je gaat nog even naar die een of andere offerte kijken... of een pak vla bij de buurt super komen halen... Het antwoord is nee, nee, nee, nee, nee, want komende zondag heb je geen tijd, dan is de Ronde van Vlaanderen. Juist, en dat geldt voor iedereen. Ik uh, herinner me dat ik erbij uh, was, in mijn grote Mercury Grand Marquise, waar zeven renners in konden, en ik zelf. En daar reed ik mee in de koers, en wat denk je, ik was uh, de PR-man voor de wielerploeg uit Spanje van Cajarural... ...waar Mathieu Hermans voor in die tijd, 1986-87. En was het finale zat hij in de koopgroep. Ja, weet ik nog. Moest ik ineens met de auto naar voren toe... ...en ik, kon, ik had toen al televisie in de auto... Uh -huh. ...dus ik uh, kon voor ze rijden... ...en ik zag ze gewoon op de televisie... ...zag je ze ook vanaf de motor opgenomen, al op televisie. En dat was 1986, kun ja, nagaan. mooi. Ja. Maar ik hoop dat uh, zondag in de Ronde van Vlaanderen dat uh, Nederlandse uh, jumbo-ploeg zich laat zien. Ja. En ik heb een uh, weddenschap met Koen van voor dat hij er gewoon bij zit in de finale. En het is een van de mannen van Roompot, die starten met een wildcard. Ja, leuk. Ja. Ik, ik heb uh, het idee dat Dylan van Baarle wel eens voor een verrassing kan zorgen. Ik hoop het van harte dat hij ook wat harder is in een finale. Ja. Hard fietsen kan hij wel. Maar ja, daar hadden we er vroeger ook zoveel van. Hè? Die hard konden fietsen, maar nooit een wedstrijd wonnen. En dat, uh, dat is een teken destijds. Je moet toch eigenlijk een beetje een boefie zijn. Ja. Zoals we daar die spelletjes zagen van de week in die koers in Gent-Wevelgem. Dat die mannen elkaar gewoon het licht in de ogen niet gunden. Ja, maar ja, is ja sport is oorlog hè. Hé, hey, maar die Dylan, die is al vijf keer Nederlands kampioen, hè? Ja. Ongelooflijk. Een geweldige wielrenner. Ja. En uh, nou, maar hopen dat ze ook een keer een dag geluk hebben. Ik had net nog contact met Kees Bal. Die won in 1974 ineens de Ronde van Vlaanderen. Ja. Dat is een hele goede vriend. En die reageerde ook op uh, WAF direct. Ik heb zijn filmpje even bovenaan gezet. Dat die won. was een geweldige wielrenner, maar die won nooit wedstrijden. En hij wint ineens de Ronde van Vlaanderen, zeg. Ja, en je moet door een muur, van... hè? 250 kilometer, man. Halleluja. 259, hè? Ja. En dan met de geneutraliseerde nog bij. Ze rijden 15 kilometer geneutraliseerd. Ja. Dus het is 274 kilometer. En dan over die keien en al die heuveltjes. Poeh. Ja, Ik heb die. Koers meegereden in de auto en je hoort dus zeven uur lang dat publiek in enorme euforie klappen ja. en schreeuwen. Daar word je high van, jongen, dat is niet te geloven. Ik weet het, want ik zat high achter op de motor en hoorde dat geluid ook. Ja, dat zou je eigenlijk had je nog een koptelefoon. op pak je hem half op. Toch? Ja, altijd half, zoals nu. Dat heb jij ook weer gezien natuurlijk, want mensen kijken mee. En jij ook, hè? Ja, ik kijk altijd mee. Want als je nog gebaren ja. maakt van Snijs de strot af, dan laat ik het je de volgende dag zien. Ja, ja, ja. ja. <laughs> hey, even over Vlaanderen nog. De, de winnaar van 2015, Christophe, die heeft zich deze week ook alweer laten zien, hè? Chris? Christophe. Ja, de, de Alexander Christophe. Ja, nou, hij heeft geweldig goed gereden en die laatste etappe, of die voorlaatste etappe dan gewonnen. Hij reed ook een aardige tijd, mag ik wel zeggen. Ja. Wat? Kittel overig ook, overigens ook deed, die werd derde in die tijdrit, hè? Ja, goed, hè? Kittel is... is een tijdrijder. Nee. Hij is pas later gaan sprinten. Ja, <laughs> ja dat blijkt. Maar, we hebben een mooie koers gezien in de pannen. Een goede winnaar, Philippe Gilbert. Ja. Mensen verklaren hem nu al als uh, een favoriet voor de Ronde van Vlaanderen. Maar de Ronde van Vlaanderen is toch een loterij. En als je de finale nog even bekijkt van vorig jaar, is er maar één de baas. En die draagt zo'n regenboogje, jurk. jurk. Ja. Het is ongelooflijk. Wat uh, kan die man, hè? Ja, maar op papier is natuurlijk Lidl de sterkste... met ja. Bonen en Terpstra. Ja. En uh, ja, die zullen het spel moeten spelen. En er is een klein beetje... in de Belgische pers wordt het meestal een beetje opgeklopt... die, uh, die ruzie, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Maar het zijn allemaal maatjes, hoor, in het peloton. Ja. En af en toe in de finale zijn ze geen maatjes... maar uiteindelijk uh, blijven ze levenslang eigenlijk vrienden. Dat zie je vooral na hun carrière. Ja. Uh, ik wil alleen nog even noemen dat afgelopen zaterdag was hier de omloop van de Veenkolonieën, ja. dat is een wielerwedstrijd die al 40 jaar wordt georganiseerd hier rondom uh -huh. Veendam, maar het aardige is dat er een zekere Flavio Paschino de beelden vastlegt en wat ik altijd heb geroepen is, potverdorie, jongens we hebben de techniek. Je kunt tegenwoordig met een cameraatje in je hand, je kunt het zelfs met je telefoontje, kun je de mooiste dingen vastleggen. Nou, die man die zet in de, in de ploegleiderswagens van een paar toonaangevende ploegen in de koers, zet hij een GoPro-camera neer, zodat er opgenomen wordt wat er in die auto's gebeurt. Hij maakt opname tijdens de wedstrijd en hij maakt opname met een drone van de wedstrijd. Ja, maar hoe doe je, heeft hij vijf handen dan? Ja. Ik weet het niet hoe die man dat flikt. <lacht> ik, ik, ik, ik heb groot respect, een grote bewondering voor de mensen die met moderne middelen... en bijna alles kan, joh. Er is zelfs al een klein, heel klein cameraatje te koop... dan kun je bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd filmen... en die kan livestreamen. Die kun je gewoon... die kan opoe in Zuid-Amerika ook bekijken... of in Australië... op hetzelfde moment dat het plaatsvindt. Nou, met deze technieken... kunnen we elkaar dus... Uh, prachtige momenten schenken... die eigenlijk uh, voor de eeuwigheid blijven bestaan. En uh, wielrennen vind ik ook... een dimensie extra krijgen. Want oh, is... Dat lange fietsen en die lange, lange, op die lange wegen is vaak een beetje boring. Deze mensen maken er een prachtige reportage van en ik ben er heel gelukkig mee. The ja. dream came true. We gaan zondag genieten. Jazeker. De Ronde van Vlaanderen, het is er één hoor. Wat hoor ik nou Henny? Ja. Hennie en Jurk? Een regenboog jurk? Ja, dan, André is wat plastisch is in zijn uitdrukking. Oh. Maar het gaat dus over, over Sagan natuurlijk. Ja, en de, de Knetermans uitspraak was dat. Hè? Ja. Het staat me toch wel, die regenboogjurk. <laughs> ik ging er ook mee slapen. En dat, dat weten we gewoon. Dat soort uitdrukkingen Ach, Dat is ook van de wielenwereld een beetje. In iedere wereld heb je eigenlijk een eigen vocabulaire wat zich ontwikkelt. En dat is vooral omdat je, omdat ik dagelijks op WAF zit natuurlijk. Uh, hartstikke leuk. Ja. Uh, hè? Die mensen ja. die die herinneren. Uh, nou, wie wint zondag? Zeg het maar. Uh, ik heb... Uh, uh, uh, uh, ja, ik denk er eigenlijk niet over na. Don't ik denk bonen. toch, ik van Havermaat weer. Nee, van Havermaat ja. weer niet. Bonen. Bonen. Ja, ja, het maakt mij niet uit. kan. Ik, ik gun het iedereen. kan of... is natuurlijk de te kloppen man. Maar ik hoop van ganser harte dat uh, Nicky nog een keer ja, een stunt ja. uithaalt. Ja. Het is toch een, een fantastische wielrenner en ook ja. een eigenwijze klootzak. Nou, hij heeft zich deze of... week laten flikken, hè? Ach... Flik en wordt geflikt en uh, er gaf er ook eentje een schouderduw en dan uh, maken ze in de Belgische pers een enorm schandaal van man, dat gebeurt de hele dag. En heb je trouwens wel eens een voetbalwedstrijd gezien. Dus ook vorige week mooi geel, daar gaf met zijn schouder een klein duwtje. Ja, die gozer lag zes meter verder. Maar uh, het, het, het, het hoort bij de sport en uh, bij het wielrennen, ja, bij, toen ik in de tijd in het peloton zat als amateurwielrenner, dat was toen semi-prof, zeg maar. Dan hoorde ik altijd... Jongens, Jan, ze zitten bij in de kant in. En dan lag ik weer in de sloot. Het was Hassing Hassink die dat riep. <laughs> en ze wilde mij er nooit bij, want ik was een snelle jongen. Ja. En, en, en je, het gekke is, je hebt ook nog verstand van voetbal. Wie wint er zondag? Wie uh, wint er zondag? Het voetbal. Uh, nou, wij spelen zaterdag. Nee, maar ik heb het over Ajax-Vijenoord. <laughs> nee. dus. Kom op. V mijn kampburen speelt toch tegen Emmen? <laughs> Dag André, dankjewel We voor je bijdrage. Veel succes <laughs> met WAF. En alle informatie en filmpjes over het wielrennen op WAF, namelijk op Facebook. Dankjewel. Ja, jongens. En dan, het grappige is, ik had de hele tijd niet verwacht. Je hebt een nummer erbij staan van Eduardo. En dan? Via? Via ik denk, nou, dat ga ik nooit vinden, hè, dat Iwatuzi. Maar dat is... is er wel. Ja, maar deze nummers zijn allemaal meer dan een miljoen keer gedownload van uh, YouTube. Dus die vorige ook Daar is bonzi, bo. Alle falde del chi Mangiaro. mangiare. Balabonzi, bonzi, bo. Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti palli più famoso. E l'alligalli, alligalli, alligar. Siamo i vatusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, oh, ogni tre passi, facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i vatussi, sia amo i vatusi, siamo i vatusi. Die altissimi negri Quee' lo più basso Quee' lo più basso è e alto 2 metri Qui ci scappiamo l'amore profondo Dandoci i baci più alti del mondo Siamo i battissi Alle giraffe Guardiamo negli occhi Agli elefanti Parliamo negli orecchi Se non credete Venite qua giù Venite venite qua giù, uh, uh, uh. siamo i vucusi, siamo i vucusi. Gatissimi negri, oh, ogni tre passi, oh, ogni tre passi. Facciamo 6 metri, ogni capanna del nostro villaggio ha per lo meno 3 metri di raggio, siamo i vucusi. Ne continente nero. Alle falde del chi li mangiaro E ci sta popolo di negri che ha inventato tanti palli più famose l'Aligalli, Anigalli, Anigal Siamo i vattussi, gli altissimi negri, quello più basso, quello più basso, è alto due metri. Quando le donne stringiamo sul cuore, noi con le stelle parliamo d'amore, siamo i vattussi. Qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci baci più alti del mondo, siamo i vattussi. Noi siamo quelli che nell'Equatore vediamo per qui la luce del sole, noi siamo i Baltussi. Nel continente nero, alle falde del Chili mangiaro, e ci sta negri che ha inventato tanti palli più famose: l'alli galli, l'alli galli, galli. Ja, ja. hè? Die Iwatussi. Dat is een negen stam, twee meter lang, grote mensen, en bij elke pas doen ze drie meter afleggen aan de voet van de Kilimandjaro. Ja. En eh, perché? In perché perché. italiano? Perché parla di italiano? Ah, mi, mi piace italiano. Sposato huh? mia moglie è italiano. Perché? Yes. Waarom? Perché? Hij trovato quando lavorato in Italia <laughs> sull'hotel in, in Alliato al mare. Allora. Ja, nee, maar je hebt ook. Het is natuurlijk even vervelend misschien om erover te praten. Maar jouw vrouw was Italiaans. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus je, en en ja, je bent natuurlijk helemaal gek op dat land dan? Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, niet helemaal gek. Maar ik vind het een heel apart land. En zeker met alle gekke regeltjes die er zijn. Uh, alle soorten. Alles is militair eigenlijk. Ook de Belastingdienst. Dat is Quadria Finanza. Dat zijn gewoon belastingmensen. En die lopen in een uniform. En die hebben een pistool. Mijn schoonvader was die werkte in de bergen als, zeg maar... wij zouden zeggen boswachter. Ja? Maar die had dus een karabijn... en die had een pistool en een prachtig uniform... met een heleboel sterren en strepen. En ja, dat, vond, dat, vind ik, dat vinden wij apart. Je ziet ja. hier niet in de duinen iemand lopen... helemaal bewapend en wel. Maar nee, is het gewoon de, aan, ja, maar is gewoon een burgerpakkie, Jan. Maar hij haalt niet. wel je geld op, natuurlijk. ja. ja, ja, ja dat ja, gebeurt op ja. het moment, ja, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, ze, ze houden überhaupt van... Uh, hey, uh, uh, ja. uniformen en dat ja. soort dingen. Alleen en, uh, als het oorlog wordt... Dan rennen ze allemaal weer. Want ja, ja, ja. <laughs> dat zijn geen goede soldaten. Maar ze hebben spullen. Nou dat wil je niet weten. Oh, maar jij ja, dus gaat dus regelmatig weer naartoe. Nou. Ja, ja, één, twee keer per jaar. Dan. Ja. Maar dan van de zomer wel weer lang. Twee maanden of zo. Heerlijk. Ja. Dus onze gast van vandaag ja. Erik van Westerlo. Uh, die overigens een geweldig sportleven achter de rug heeft. Begon als judoka. Ja, ja bij Nauwlaas Dazier in uh, Bloemendaal. Ja, weg, Benieuw, ja. Weg, ja, ja, ja. Jaap, nog les gehad van Jaap uiteraard. Want, hij was net begonnen met zijn school. En de bruine band gehad. Ja ja, ja, ja, ja. Dan kun je wel wat. Nou, nee hoor. Dat stelde niet veel voor. Nou, maar ik, pas ik, wel, ik pas wel op voor het dan, <laughs> weet je hoor. Dan kon je ook heel goed schaatsen. Ja, ja. ja. Dat, uh, ik moest kiezen op een gegeven moment tussen schaatsen en voetballen. Ik was een jaar of 15. en dan gingen we zondagsmorgens bij Kraantje Lek uh, trainen. Met die heuvel op, de zandheuvel op, allerlei gymnastische oefeningen doen. Gewoon in de zomer en dat was voorbereiding voor het schaatsseizoen. En Toen heb ik in de B-jeugd uh, nog meegeschaatst uh, in Nederland. Maar ja, uiteindelijk schaatsen en voetballen, dat is uh, ja, ja, allebei in de winter. Uh, dat dat ja. was niet leuk. Ja. En, ja, God, als je bij de kleintjes voetbalt, dan gaat het nog wel. Heb je nog iets met Jos Kras te maken gehad? Van grassport. Ja? ja, ik ken hem, maar niet echt mee te maken gehad. Ja, die komt over twee weken. Dat is ja. wel leuk, natuurlijk. Nou ja, toen ging je voetballen, daar, daar heb je voor nou, gekozen. Ja, vanaf mijn tiende uh, heb ik gevoetbald. Ja. En ik heb vanaf dag, vanaf dag één op het doel gestaan en ik ben er nooit naar uitgegaan. Tot en met het eerste? Ja, ja, Hoe lang heb je het eerste gespeeld? Nou, dat was een periode van drie jaar, maar ik heb niet zo gek veel wedstrijden gespeeld. Hoor. Ik heb zelfs uh, een heel jaar bijna elke week op de bank gezeten. Ja, ja. Wat trok jij zo aan in dat keeper? Ah, ik weet het niet, ik ben er dus toen mee begonnen. En als je dan ziet dat het lukt, hè, dat je eens een keer een bal kan tegenhouden. En, ja, en mensen zeggen, ah, dat doe je aardig. Dan, dan, ja, zeker als je 10, 11, 12 bent, dan vind je dat leuk. En dan ga je door met, uh, met dat. En, nou ja, goed, echte keeperstrainers hadden we in die tijd helemaal niet. Je trainde gewoon mee met de groep. En ik heb nog uh, Steenman nog meegemaakt, de oude trainer van HFC. Nou, ja, die nam dan wel eens een paar keepers even zo apart. En, uh, een doel zonder net. Achter zo'n staand tribune zat niet eens een net in. En met zo'n spaarzaam lichtje. Je zag bijna niks avonds. Ja, en, ja, en zelf, ja, het, gaat, het gaat op een gegeven moment: je heb een leuke groep jongens. Hè. Nu nog steeds, mijn beste vrienden zijn allemaal uit die periode dat we samenspeelden. En wat moet je hebben als doelman, vind jij? Wat is dan. Ik nou, bedoel, je, hey, je, moet, je moet heel goed kunnen vallen, dat sowieso natuurlijk. Ja, ja. Want je duikt en je. En dat heb, ik, je moet bang van, zijn dat heb je. ik van het judo overgehouden. Dat ja. ge, ook nu nog als ik struikel of val, je maakt een beweging. Dat je niet gek terecht komt. Het is heel ja. apart. Ja. Iedere voetballer ja. van jongs af aan zou eigenlijk eerst op judo moeten. Ja, ja, ja. Het ja, ja. scheelt heel veel blessures. Ja, zeker. En dat is, uh, ja goed, je moet, reactievermogen is natuurlijk wel aardig als je het hebt. En sprongkracht, dat, ja. uh, dat, dat werd steeds belangrijker eigenlijk. Ja, maar ook niet bang zijn, hè, denk ik. Op een gegeven moment moet je in, uh, in een melee van spelers ja. er gewoon middenin ja. gaan staan, duiken... en uh, denken van die bal is voor mij, toch? Ja, maar op een gegeven moment leer je ook je knie vooruit te steken of soms je voet. Nee, ja, ja. <laughs> nee. En als je dat één keer gedaan hebt, dan komen ze niet meer zo dichtbij. hoor. Dan, uh, in het laatste jaar dat jij voetbalde of kiepte, zat ik bij jou in het team. Ja. En toen viel mij op dat je ook uh, uh, met je mond nogal behoorlijk uh, meedoet. En je kon heel ja. kwaad worden op, op spelers die iets niet goed deden. Ja, ja nou, hij ze daar maar niet aan. Maar nee, dat is inderdaad... Uh, ja, ik wil altijd winnen. Dat sowieso. En als dan iemand de kantjes afloopt of gewoon niet luistert... en als keeper geef je toch... Je hebt overzicht over het hele ja. veld. En ja. je zegt op een gegeven moment... Joh, let op, uh, links, rechts, uh, daar nummer tien moet je hebben... En, nou, en als ze dan niet luisteren, één keer is niet zo erg... maar als het dan twee of drie keer achter elkaar gebeurt... zoals een van onze backs die zei altijd... oh, laat ze maar voorzetten hoor, dan zijn ze toch voor jou? Ik zei, nee, je moet die voorzetten, eruit halen. Ja, nou ja, die begrijpt het nog steeds niet. wie was het? Nou, laat ik een tipje van de sluier oplichten... van de financiële commissie van HFC. <laughs> en daar heeft hij veel verstand van. Okay. Nou, dat is leuk. Ja. Je bent ook trainer. Ja, ja, ja, ik ben op mijn uh, 21ste begonnen met, uh, met de trainersopleiding. Maar toen had je nog uh, A, B, C, D. Mm -hmm. Ja, D was het laagste. Ben ik met D begonnen hier in Haardem op het terrein van Schoten gedaan. Daarna heb ik mijn C-diploma gedaan. Dat was in, uh, in Aalsmeer. En uh, ja, examen gedaan bij Joop Brand bijvoorbeeld. Leuk, de eerste keer liet hij me zakken, want ik had, het veld, ik had in het veld een oefening gegeven. Het had geregend. En ik had het veld kapot gemaakt met die oefening. En ik had het dus aan de andere kant van de zijlijn moeten doen. Waar ook gras lag natuurlijk, maar uh, niet gevoetbald werd. Dus daarom werd ik, uh, moest ik herkzamen doen. Want ja, dat kon niet. Hè, dat ik, het, ik had het veld vernield. En Brand, Brand deed dat? Ja, ja jouw Brand die was examinator in die tijd. Oh, de boef. En uh, daarna ja, dan, uh, heb ik het hier ook nog in de omgeving gedaan. En in Zeist op het, uh, het KVB-centrum. Ja. En dan moest je echt allerlei analyses maken. Moet, ben een paar heel veel. Een paar keer heel, heel vaak bij AZ geweest. Ik kreeg geen opdrachten. de achterhoede analyseren. Ja, ja, ja. of het middenveld of de voorhoede. Maar die B-opleiding die is vergelijkbaar met nu TC1. Ja, nee? zo ongeveer. Je ja. mm -hmm. mocht tot en met de eerste klasse. Nee, je mocht assistent trainer betaald voetbal. mocht je daarmee zijn. Ja, ja. Nou. Ja. Ik heb er nooit veel mee gedaan. Hoor. Ik heb oh, ja, hier, ja. was, op een gegeven moment ben ik hockeyers gaan trainen. vond ik veel leuker. Ik, had, ik heb twee dochters. Ja, dus die voetballen niet ja, in die ja, tijd. Ja. Die gingen hockeyen. Dus toen ben ik ook gaan hockeyen zelf gaan hockey, om het te leren. Ja, ja, He? ja, dat heb ik een jaar of vier gedaan. Ook zeg maar zo'n trimgroep. Zo, hè, allemaal met kerels die het niet konden. En het daar moesten leren. En hartstikke leuk. En toen ben ik op een gegeven moment jeugdteams uh, gaan coachen, begeleiden. Leuk, Eerst de meisjes en later de jongens. Jongens vond ik veel spannender. Het gaat wat feller. En uh, je gaat eigenlijk iedere wedstrijd met HFC mee. Ja. ja. Dus morgenmiddag drie uur Katwijk, sta jij langs de lijn. Ja, jazeker. Wat wordt het? Ik denk dat het HC wint. Ja, dat denk ik ook. Ze zijn in, in goede doen. En Katwijk, ja, dat is de laatste tijd een beetje wisselvallig. Vorige week hebben ze gewonnen. Daarvoor een keer gelijk, dacht ik. Daarvoor verloren. Uh, ja, het gaat niet meer zo goed met Katwijk als in het begin. Nee, en ik heb uh, met Mike van der Bannen afgesproken... Ja. dat als hij scoort, dan is zijn leven voorbij. Ja. Dus uh, Die durft niet. Nee. Ik denk dat hij zich op de bank neerzet morgen, hoor. Nou, ik weet het niet, maar... maar het voordeel voor HFC is dat, de, dat de, de twee backs bij HFC... en ik neem het aan dat van de band buiten ergens links of rechts buiten speelt, uh, denk rechts buiten, Gebruiken hem of, verkeerd, of, hoor, ja, Of een beetje hangend. En ja. dat onze verdedigers kennen hem zo goed na zoveel jaar... dat ze weten wel hoe ze moeten aanpakken... afstanden moeten houden, want hij is natuurlijk razendsnel. Ja, op, op links moet hij niet gaan spelen... want bij Danny krijgt hij absoluut geen bal. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar bij Volkert... Uh, ja, Volkert doet het ook goed. Volkert hè? is ook wel snel... Ja, maar niet zo snel als Mike. Niet zo snel, maar als, je, wel. als je hem kort dekt... je gaat tegen hem aanstaan, ja, hij uh, komt niet aan de bal dan. Gewoon ja. uit de wedstrijd spelen. Ja, precies. Hoor je het, Mike? Je wordt uit de, de wedstrijd, wedstrijd, wedstrijd gespeeld. <laughs> ja, dat is mooi. Het is trouwens ontzettend aardige kerel, die Mike, hoor. Ja, ja. ja. We gaan nog even een muziekje doen. En uh, ik doe even een uh, duifje, uh, Henny, Want uh, je weet hoe uh, Charles, onze technicus... die maakt altijd van die mooie bruggetjes... voor de nummertjes. Nou ja, Jos de Jong die is nu zijn telefoonhijler. Die was hij vergeten en die heeft hij nodig... Maar ja, ik sta hier nu alleen die techniek te doen... en ik kan je zeggen, ik kan het niet alleen. Dus even alleen doen. Ja? Ja, je ziet het, hè? He. Maar je doet het goed? Je doet het hartstikke goed, Ron. Ah, ja, alleen dat Spotify is niks, hè? Dat je al mijn nummertjes niet kan vinden. Nou, niet allemaal, want die, die rare Italiaan had ik wel net, hè? Ja, die, die wel, wel. Die ja, wel. is, ja, is wel. geen rare Italiaan. <laughs> nee. Eduardo Vianello. Vianello, ja. <laughs> maar De Dijk, jongens, was dat. Met ja, was ik wel. kan het niet alleen heerlijk. Uh, muziek, we hadden het erover De dat hij altijd uh, twee keer per jaar of zo in Caprera kwam. In ja. Bloemen daar nog steeds horen, overigens. Maar. Uh, Geweldige feesten waren dat altijd. Heerlijke band, live band. Ja. De luisteraars van de waterdorensport zitten nu natuurlijk te wachten... op de bijdrage van Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl. Maar u moet nog even wachten, want die komt straks live naar de studio. Het is een beetje een ander programma dan dat we normaal hebben. En het voetbalnieuws over voetbal in Haarlem... komt dan later in de uitzending aan bod. Want het blijft natuurlijk een interessante affaire. Hè? En zo is het, absoluut. Het is er, dus er speelt hier. genoeg. Er speelt Absoluut en bovendien, wat de jongens zelf natuurlijk ook nog eens organiseren. Ja, ik kreeg een ja. veelbetekenend appje van uh, Martijn, waarin hij tegen me zei van... Uh, ja, want ik wil je nog wat over 10 juni vragen. Nou, dan weet ik wel wat dat moet worden. Ja, en het rare is, dat heeft hij eerst aan mij gevraagd en ik heb toegezegd. Maar toen zei ik, neem jij Ron maar, dat is veel beter. <laughs> Okay. Goed, we uh, zitten nog met Erik van Westerlo, onze gast van vandaag. Ja, en die is uh, net als alle mensen in Nederland... toch een beetje bezig met het grote duel van zondagmiddag. Ja, zeker. En jij bent, uh, ja, ik durf het bijna niet uitspreken... maar je bent, dacht ik, aanhanger van de verkeerde club. Wat is de verkeerde club? 0-10. Daar ben ik aanhanger van. Ja, precies. En dus ja, ik hoef jou niet te vragen wie jij denkt dat er gaat winnen... Nou, het maakt niet zo gek veel uit. Ze kunnen winnen, gelijkspelen, verliezen. Ze worden gewoon kampioen en daar gaat het om. Maar ik heb, ik heb wel zo'n idee, als het een beetje mee zit dat ze, dat ze van Ajax kunnen winnen. Ja, kunnen. Ja, Ajax is, is, Ajax, Ajax is niet echt in goede doen. Nee, dat vind ik momenteel ook. Want ja? ik ben een Ajax-winner en ik ja. zit er ook uh, zondag. Maar ja, het, het, het, het loopt niet echt nog hè, weer. Het is, uh, uh, is een beetje afgezakt. Ja. Wat jammer is. Nou, maar, kijk, de goede spelers staan er niet in. Het lijkt wat dat er gaat wel op HFC af en toe. Uh, Kenny <laughs> Tete is natuurlijk veel beter in dat team. Dan Veldman. Dan Veldman, ja. ja. En uh, laten we nou eerlijk zijn. De, die die Amin Younes is natuurlijk een ontzettend aardige gozer. Maar als je dus wedstrijd op wedstrijd faalt dan moet je daar gewoon iemand anders neerzetten. Ja, natuurlijk. Maar ja, waarom handhaaft hij hem dan de hele tijd? Maar Wat doet ja, hij dan op de niet. training? Dat maar weet ik we niet. dacht je aan de andere kant? Ja, precies. Ja. Net heeft hij twee keer gescoord heeft? Maar je, maar je hebt Pelle Clement bijvoorbeeld. Ja. Die, die is weer hersteld van zijn blessure. Ik vind die veel beter aan die linkerkant dan die jongens. Om maar één te noemen. Dan hebben we er een, die, een jongen gehaald voor ik weet niet hoeveel miljoen... Ja. Uh, uit Brazilië of zo, waar komt die vandaan? Ja, die moet acclimatiseren. Ja, het is, het is <gülpanie> nou toch schitterend weer. Kom, ja, natuurlijk. Nou. Hey, en dan aan die rechterkant ja. moet inderdaad Kluivertje spelen, ja. niemand anders. Nee, nou, ja, misschien heb je wel gelijk. Maar ik... En hoe is het met dat kleintje op het middenveld? Welk kleintje. Ja, dat, dat, dat uh, god, hoe heet die nou ook weer? Lassesjeune? Nee. Uh, er was ook zo'n jongen, Knol, oh, die uit ja, de school ja. van Clement kwam in Kluivertje. Die valt in en die mag meedoen, maar. Yeah. Nee, maar wat dat er gaat, hebben jullie gelijk. Maar ik heb voor jullie uh, het antwoord op jullie uh, vragen. Ajax wint zondag. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop het uh, voor ons. En dan wordt Ajax toch nog kampioen. Ook dat nog. Die maakt het nou wel heel erg bont. Uh, het is een uh, zeer positief ingestelde man deze morgen. Ja, ja, en dat ja, maken ja. we niet vaak mee. En uh, Ik heb toch ook steeds gezegd over HFC dat ze zou winnen. Die winnen ook achter elkaar. Ja. Dus, uh. Maar Feyenoord verdient het toch een keer na zo'n lange tijd. Maar gaat dat wat betekenen dat ze die Verena niet hebben erbij? Of? Nou, het is wel een ja. nou, Het is toch een motortje op het middenveld. Hè. Je ziet hem constant gaten dichtlopen. Hij paast goed. Uh, Overzicht. Nou, die missen ze wel. Maar ik denk dat ze het ook zonder Verena. Ze hebben al eens een keer twee potjes uh, zonder hem gedaan, geloof ik. Net als uh, Almadi. Die is ook, niet, uh, is ook een paar keer weg geweest met uh, de Cup. De Afrika Cup. Mm -hmm. Ja, dat, uh, toen is het ook goed gegaan. Dus uh, ja. Allemaal bespiegelingen van. Ja, als je niet meedeed, dan verloren ze altijd en zo. Ik weet niet. Ik, ik denk dat ze sterk genoeg zijn. En wat mij betreft zetten ze Willem uh, Dirk Kuyt er maar weer in. Ja, als je het over aanjagers hebt. Precies. Nou dan, en ja. daar kan Ajax helemaal niet tegen. Nee. Dus als ze ze meteen vastzetten. dan uh, moet ik nog zien dat Ajax eruit komt. Ja. Zoveel techniek zit er niet in uh, dat ze dat kunnen oplossen, denk ik. Wat vind je van die beroepzaak? Want uh, bijvoorbeeld de telegraaf. Valentijn Driesen, het staat er vol mee. Uh, er is natuurlijk toch van alles en, en nog wat gebeurd. De scheidsrechter komt terug op zijn beslissing. Ja. Uh, maar, maar, en en dan gaan ze toch. Ja, ik snap het niet. Twee wedstrijden, wel. ja. Nou, nou. Als ik de beelden zie, dan denk ik, ja. Hij ging niet echt voor de bal toen hij sprong. Mm -hmm. En dan ook nog je armen zo breed maken. Ik denk, als je echt een duel hebt met de bal in het midden. Hè, dan, en je doet pogingen om die bal te raken. maar als je zo opspringt. En, die je dan zo breed maakt... terwijl die bal eigenlijk een meter over je heen scheert. Nou, of het een klap is... Dat, dat, dat is zo moeilijk te zeggen. Hoe vaak gebeurt het dat het bewust is. Ik wil even een stukje voorlezen... uit de column van uh, Valentijn, Valentijn? Ruissen. Mooi, mooie mooie, mooie, mooie dat, journalist. Ja, dat er woensdag in de beroepszaak... een andere aanklager betaald voetbal... het strijdperk met Feyenoord-jurist... Joris punten van Benten betrad dan in de Tuchtzaak... was volgens de KVB... KNVB, omdat de geplaagde aanklager van de terugzaak niet beschikbaar was. Overigens liet scheidsrechter Danny McAley desgevraagd weten dat hij niet was bedreigd in de zaak Vilena. Er zijn heel veel bedreigingen geuit. Hè? De hoofdagent in Dordrecht, onder de rook van Rotterdam, kwam woensdag tijdens de beroepszaak plotseling, onverwacht en ongepast, met de verklaring dat hij de actie van Vilena als niet-buitensporig gebruik van de arm bestempelde. Een lezing die door veel van zijn collega's werd getorpedeerd. Uiteindelijk valt te constateren dat het recht in de zaak Wilena ondanks dreigementen zijn beloop heeft gekregen. Al denken diverse Feyenoord-aanhangers daar anders over... gezien hun gefrustreerde reacties op de diverse sociale media. Zoals opmerkingen dat Feyenoord is bestraft door de KNJB. En J staat dan voor Joden in plaats van KNVB. Je kan je indenken dat de leiding van Feyenoord niet overal op reageert. Getuigen alle publiciteit in de zaak Wilena is dit een uitgelezen kans een signaal af te geven... En openlijk afstand te nemen van de stuitende reacties van de achterban. Ja, ja ik, ik snap niet hoor dat mensen zich zo kunnen laten gaan. Ik, ik vind Feyenoord prachtig als club. Ik vind het echt een mooie club. Maar om zo fanatiek te zijn en dan zo over de scheef te gaan. Met allerlei rare opmerkingen en joden. Tuurlijk, we weten dat in Amsterdam, ja, er zaten heel veel joden in het bestuur. Nou, maar waar, waar moet je daar altijd op terugkomen? En waar moet dat altijd gebezigd worden in, in, in teksten op Facebook, op Twitter, weet ik wat. Echt volslagen onzin. Laat lekker voetballen, steun je club, moeders aanklap, Nou, dat, dat, daar, daar eindigt dus uh, ja, Driesen mee. Ja, precies. Omdat zulke ongeleide projectielen net zo goed tussen de fans van Ajax zitten, is het goed dat het moratorium voor Feyenoord en Ajax-supporters op het bezoeken van elkaars wedstrijden blijft gehandhaafd. Het scheelt zondag bij de klassieker een hoop geld, politie inzet en draagt bij tot een fatsoenlijke atmosfeer zonder cis. Of bom Ja, precies. Dat, het is toch te gek. En het zijn er maar een paar. Ja, dat is juist zo erg. Dertig of 50 misschien. Ja. Die zo fanatiek zijn. En ze kijken, dat zie je wel eens op beelden. Dat vind ik heel, heel frappant. En is de wedstrijd bezig. En dan staan ze met hun rug naar het veld. Staan ze gewoon met elkaar iets te doen. Of te snuiven. Of ik <lacht> weet niet wat. Maar ze, ze doen iets anders. En ze kijken niet eens naar de wedstrijd. Dan denk ik nou, dan, je, kijkt toch, je, je bent toch fan omdat je... De, Voetbal vindt in het algemeen dat je wat leuk ziet. Ja. En dat je een spel ziet. en he, Leuke dingen ziet op het veld. En leuke acties ziet op het veld. En, ja, maar, maar ze, ze hebben gewoon een andere agenda, jongens. Ja, het is nou helemaal echt zo. zo. Ja. Jammer. Ja, hartstikke Heel jammer. Hartstikke jammer. Nou, een ander uh, interessant verhaal uit die, uh, uit die sportwereld van het AD: dat Martin van Geel veel te weinig credits krijgt. De technische directeur moest een jaar geleden bijna weg bij Feyenoord. Maar nu is de club dicht bij de landstitel. Wat vind jij daarvan? Nou, ik vind het dat Van Geel dat op zich uh, goed doet. Net als de man bij, uh, bij PSV, de oud... Uh, wat is het? Baasgeval weet je? Nou, ben zijn naam even kwijt. Maar die, uh, ja, die zitten helemaal op de achtergrond. Doen ze toch heel veel goe goede dingen. En er zit natuurlijk, als je tien mensen binnenhaalt... of vijf mensen binnenhaalt, een paar miskopen tussen. Dat, dat kan niet anders. Nee, ze liggen elkaar niet. Of het gaat in de kleedkamer niet goed, of wat dan ook. Dat heb je bij elke vereniging. Zijn ook echt, euh, nou ja goed, zelfs bij ons, euh, bij mijn, mijn HFC mag ik dan wel zeggen. Dat is ook wel eens een keer dat er iemand tussen loopt die niet, niet goed past. Hè. Er is een tijd geleden weer een vertrokken. Nou ja, die dan te laat komt, euh, niet bij de bespreking op tijd aanwezig is, te laat bij de bus komt. Nou, de anderen gaan daar wat van zeggen. En dan krijg je het, euh, ja, dat zo'n jongen zich niet meer thuis voelt. Ik word niet begrepen of wat dan ook. En hup, ze vertrekken. Ja, er gaan heel veel spelers weg hè, bij Huis. Ja, ja, ja, jammer dat nu ook uh, Koen Duitshof uh, die vertrekt. Naar Terleden. Terleden en ja. uh, Juri Duisterhoff. Die twee waren het centrum van het tweede elftal Die gaat terug naar zijn oude club in uh, Al van de Rijn. AFC, ja. Ja. ja. Nou, en dat is uh, de keep, ja, jammer. Want, de keeper uh, gaat weg. De keeper gaat, die gaat naar DSOV. Ja, de spits gaat weg. Dat weet ik niet. Mhm. Mm nou, er blijft niks over. Van tweede, hè jongens? Maar ja, ja, ja, ja, maar waarom praat ik daarover? Omdat de tweede natuurlijk nu met 10 uh, of 11 punten voorsprong uh, de ranglijst aanvoert. Wordt. Ieder jaar kampioen ja, wordt. Ja. En dan is het over. Ja. Het is toch te schandalig voor woorden ja. dat dit soort teams niet naar een hoofdklassen kunnen? Nou, de, er is sprake van. Ik heb het kort geleden nog gelezen dat uh, ze willen graag, of willen graag, de KVB had een plan... om eventueel tweede elftallen in de reguliere competitie, gewoon op zaterdag of zondag... Tussen de derde, tweede, eerste klasses te laten voetballen. En dat zou mooi zijn. Maar, maar het, is er, het is er nog niet, maar daar wordt over gedacht. Ja, wij zijn er al jaren over aan het ja, zeuren. Ja, ja. Het is toch te gek voor ja. woorden. En AFC en HFC, om, om en om ja. worden ze kampioen. Ja. En, en ze kunnen nergens heen. Er is ja. er ook geen, daarom loopt nu het tweede helemaal leeg ja. bij HFC. Ja, die jongens willen in het eerste spelen. Ja, natuurlijk. Voor het publiek, niet ja. Ze hebben best aardige publieke belangstelling. Maar ja, goed, niet. Dat je tegen een eerste elftal speelt. Ja. En laatst hebben ze dacht, drie weken geleden tegen Haarbok gespeeld. Oefenwedstrijd. Winnen ze 7-0 of 7-1. Ja, Dat is een tweede klasse. Hè? Staat ja. op de derde plek in de tweede klasse. Ze spelen ook tegen eerste klasse. Ja. Dus ja. Die winnen ze ook. Die winnen ze dus. ook. Dus ja. ja, ze zijn best wel goed. En het is jammer voor die jongens. Maar ik kan me voorstellen dat je... Ja, je wil graag in het eerste elftal spelen. Ja, je ja, maar wilt door. Maar. Je wilt jezelf verbeteren. Ja, ja. Maar hoe ga je dat nou als club opvangen? Ja. Nou ja, ik... Het enige positief is dat je nu wel jeugdspelers de kans kan geven om in de, naar de tweede toe te groeien. Ja, maar die gaan toch allemaal naar zaterdag 1 nou? Nou, een paar, maar dan kunnen er ook geen dertig spelen. Ik bedoel, er ja. zal ook iets door moeten. Ik denk dat we best een stel graag naar de tweede willen. En hoe zaterdag 1 wordt ingericht, dat weet ik niet. Er zal en een aantal oud eerste elftal spelers met ja. ervaring... en wat jonge mensen die net te jong zijn of net niet goed genoeg voor de selectie... Maar wat, wat, wat zit er achteraan nog? Dat weten jullie uh, misschien beter dan dat ik dat weet. Qua lichting achter dat uh, nou ja, tweede alle, team. Dus. Alle, alle juniorenteams teams spelen Divisies. in de hoogste klasse. Ja. Divisies. Ja, niet alle hoogste, maar wel in de hoogste Nou ja, Divisies, maar, ja. Ja. Dus er is genoeg talent bij. Er is de genoeg club. aanwas nog. Bovendien komen er ieder jaar van allerlei verenigingen in de omtrek. Omdat het een regionale opleidingsclub is. Ja. Allerlei toppers naar HFC toe. En ja, ik zie nu alweer op de velden jongeren uit andere, andere clubs meetrainen en zo. Dus het, het blijft zuigen. En terecht, hè ja. regionale opleidingsclub hoort de beste spelers uit de hele regio te hebben. En dan moeten andere clubs helemaal niet jaloers zijn. Ze moeten trots zijn. Want nou, als er een speler naar Ajax gaat, zijn ze ook trots. Ja, dat wel. Maar ja, ik kom bij veel vierde klasses. En dan uh, hoor ik toch wel vaak het geluid dat ze het vervelend vinden. Als, als ze dus een talent hebben, dat die dan... Weg gaat en naar bijvoorbeeld naar HFC gaat of naar Edo gaat of wat dan ook. Ja, ja maar van die jongens kan je het natuurlijk prima begrijpen. Die willen hoger voetballen, die willen bijleren, die willen verder. Maar zo'n vereniging, ja, zoals HBC of RCH, die ziet elk jaar wel twee, drie man vertrekken. En ja. dat is jammer, want zo blijven zij ook altijd maar hangen. Terwijl ik vind dat die verenigingen, zeker HBC met twaalf, 1300 leden, gewoon in de tweede klasse moet spelen. Ja. Ja. Erik van Westerlo was dat, de gast van de Wadertouren Sport op deze vrijdag. Helaas, hij praat zo geweldig makkelijk dat het de eerste uur alweer om is. Het zit er alweer op. En, en, en ik neem aan dat we in het tweede uur nog even gaan hebben over die punt-eén-punt-aftrekken... die ja, de veertien clubs jongen, hebben gehad. Jongen, he? jongen, Gaan ja, we het nog eventjes de, doornemen, toch? Ja, ja, ja. ja, we gaan de KVB <laughs> nog even fileren, ja, maar dat doen we straks. Eerst ja. gaan we luisteren naar, naar uh, Julie Claire met Hélène. <tied> Go man.